Voor ga je toch leven bij Paelman Aan het eind van het dorp. Is het niet Jan? Ja. Die koopman, dat was een jeude. Ja, dat was ook de enige. Mm. <laughs> maar dan weet ik nog wat een mooi verhaal van. En dat is nou echt waar gebeurd. Mm. Hé. Het, hey. het, het moet eigenlijk in, in, in november of zo best hebben. Het oh ja. was maar van dat van van van hartige weer. En het, mm. en het weide, jongen. We zetten bij elkaar, het kreeg het over me. Zeg we nou, zeg we maar een keer goed te pakken, nemen nou. Ja, wij hebben hem te pakken, oh nou, oh, nou, dat weet niet nu. ik nou. Oh nou, we hebben daar zo'n, zo'n. Een soort van, van vanghok hebben we dan maar. En, en net achter de deur zit. Hij en, en, en komt ook weer maar geen andere elkaar. Hij komt door die deur en hij komt daar in dat vanghok mooi. First, zo zo'n kooi met van die ijzeren stangen en van die, van die scherpe punten erboven. Oh, no, no, no. En hij loopt per toe zo dat per zo, denk dat vanghok in. Hij ja, had no. die kat moeten zien. Oh, no. en, en schaap, een schaap was er dichtbij. maar zo, water dan, dan af, ja. ik, het water dat droop eraf en die gezicht, ja, hij moet zien nou. kieken nou, En toen aan het eind van de reden komt die kooi helemaal, helemaal, helemaal dat. en dan, en dan hebben we er nog zo'n zo, zo koffie, ja. percolator hebben we nog staan en dan zat zo'n zo ding van dat van van van drap. En we hebben de pakken en zo is hij gezicht, ja, ja, ja, ja, ja, luister, luister, luister.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 Zoals in de koffiekamer. Bijvoorbeeld. Wie zit er daar? Wie begint te praten? Want er zitten terwijls anderen natuurlijk. Wat vertelt hij? Wanneer houdt hij zijn mond? Dat is stom interessant. Degene die praat heeft de macht. Degene die zwijgt heeft de macht. Ik je? Niet iedereen die zwijgt natuurlijk. Goud zwijgt, maar goud heeft geen macht. Nou, ik moet omdraaien.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 ...mijn pijp hebben. Ja. Ik zie de katten niet. Ze is heel erg, gezien. Maar... heb jij bij het praten dan een lustgevoel? Wacht even. Ik heb er eigenlijk nooit zo op gelet...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 Ja, dat is wel een rare naam. Waarom? Dan is Veen ook een rare naam. Ja, dat is natuurlijk zo. Zo bekijk je is alleen Koning een fatsoenlijke naam. Wel, laatste zei Ad tegen Heidi toen ik hem opbelde. Ik heb Koning aan de telefoon. En Beerta schreef aan Buitgust Hetema dat hij veel bezoek kreeg van Maarten K. Dat zo hoort of leest, dan is het plotseling ook een rare naam. Omdat je zo niet over jezelf hebt. Ik denk eerder dat het bedreigend is dat Ad en Beert daar zo over me denken.